Janke Woldhuis met het NOS Journaal. Het dodental van de zelfde terroristen zich opliezen. De aanslagen volgen op hevige gevechten in de havenstad Aden, waarbij gisteren 13 doden vielen. De complete ministersploeg van het kabinet Rutte heeft er vertrouwen in dat het gaat lukken om hun plannen door de Eerste Kamer te krijgen. In de ministerraad is de uitslag van de provinciale statenverkiezingen besproken. En volgens de prognoses raken zowel VVD als PvdA zetels kwijt in de Eerste Kamer. Alle bewindslieden zeggen dat ze extra hun best gaan doen om meerderheden te krijgen in de Senaat. In Groot-Brittannië krijgt een man 22 jaar zelf vanwege het beramen van een terroristische aanslag. De man van 19 was van plan een militair te onthoofden. Hij liet zich inspireren door de moord op Lee Rigby. Die militair werd in 2013 in Londen met een hakmes op straat vermoord. De rechter is ervan overtuigd dat de man inderdaad militairen had aangevallen als hij niet was opgepakt door de politie. De voormalige elektricien van Picasso is veroordeeld tot drie jaar cel vanwege verduistering. De man had een aantal werken van de kunstschilder in zijn garage liggen. Hij zei dat hij ze cadeau had gekregen, maar volgens de rechter zijn ze gestolen door de neef van de elektricien, Die was de chauffeur van Picasso. De kunstwerken lagen 40 jaar in de garage. Middenkort worden ze overgedragen aan de erfgenamen van de schilder. Het weer, soms wat zon, op de meeste plaatsen is het bewolkt of nevelig en het is 6 tot 11 graden. Morgen wisselend bewolkt hier en daar een bui en dan is het 9 of 10 graden. Zondag, zondag en droog, wel iets frisser, 7 tot 9 graden. Dit was het N Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen Knoopert Gouwe en Nieuwekerkende IJssel, 3 kilometer na een ongeluk, de rijstrook is dicht... Op de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Afrit en Dolder en Leusten. 8 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk. 6 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De N206 Zoetermeer richting Heemstede voor Leidendorp 2 kilometer. De N209 Haas richting Rotterdam voor de aansluiting met de A13 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 hier op 3 Leuk dat je nog luistert. Dit is I want you to know. Gemaakt door de Ingezongen natuurlijk door Selina Gomez. Drie weken geleden is deze track in de live gekomen. Dit is ook meteen een hoogte positie. Vorige week stonden ze op 21. We zullen weer een klein beetje rust gaan inbouwen. Want wat hebben we nou eigenlijk allemaal gehad? Know, uh, ik weet het niet meer hoor. Your, maar gelukkig hebben we daar Sander voor. Je kan het uh, jou allemaal gaan vertellen. 19 tot en met 17 is voor Sander. 19 tot en met 17? Ja, ja, ja, dat zeg ik toch? Oké, okay. nou op nummer 19 hebben we Ariana Grande met One Last Time. Oh. En op 18 hebben we Chia featuring The Weeknd en Diplo met Elastic Heart. Hard. Hard. En op 17... Zep. featuring Selena Gomez met I want you to know. Oh, wacht even. Ja, we slaan een klein beetje over. Ja, moeten we niet uh, 29 tot en met 19 doen dan? Ja, daarom vroeg ik het ook. Ja. Nou, jij let er ook niet op. Nou, Zegt dat dan. dan nou nou gaat... jij ja, doet de rest maar even dan gewoon. Doe nou, maar wat. Vanaf 29... <laughs> Kensington met War. Op ik maak ook 28, wel eens op 28, op 28... Aaron Super met Emma Albert-Faust. En op 27... Maroon 5 met Sugar. Op 26 hebben we Sasha met Good Days. En op 25 Lord Pusha T en Q-Tip met Meltdown. Op 24 David Guetta featuring Sam Martin met Dangerous. Op 23 vorige week stond 25 Baker Mat met Teach Me. En op 22 Megan Trainer met Your Lips Are Moving. En op 21 Lost Frequencies met Are You With Me. En op 20 Fox Stevenson met Sweet. Op 19 Ariana Grande met One Last Time. En op 18... Tia ja, featuring The Weekend and diploma met Elastic Heart. En op 17, Z, featuring Koleene Gomez met I Want You To Know. Als we nou dat eerste gedeelte even eruit knippen, ja? dan hebben we alleen 29 tot en met 17 uh, over. Is dat goed? Ja, zullen we dat doen? Ja, vind ik een goede. Gaan we die eruit knippen? Ik hoop dat het mag van de Albert hoor. je weet het maar nooit. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 16 vinden we dan Vince Joy met Riptide. En dit is Kaigo. Firestone. When we touch, you inspire, you're really changing me tonight. So take me up, take me higher, there's no Ik sta helemaal van te kijken. Ik snap het niet meer. En wat snap je nu meer? Albert Jan, onze programmaleider. Die is nu net weg, dus die hoort het niet meer. "Hier vindt het gewoon allemaal goede muziek, zegt hij net. Ik wou dat ik het kon opnemen voor je. Nou, dit is in ieder geval een prachtig nummer. Ik vind alle 40 nummers hier in de lijst staan mooi, maar ja. hè? Eh, logisch. op Firestone op 15 deze week. Oh, toch wel erg hard. 14 is in handen van Kenny Clarkson. Met een heartbeat heartbeatzang. Ik ben toch echt benieuwd welke plaat Sander heeft uitgekozen deze week. Dat gaan we straks horen. En ben klaar op nummer 14. Hard beat staan. Allemaal die handen in de lucht. Yo, yo, erop. Zettend in de discotheek hoor, Sander. Echt niet. We staan gewoon hier in de studio op de Tolweg. Tira in Zandvoort. Je luistert nog steeds naar de Euro Breakdown. En ik vind dat het uh, tijd is om uh, Sander even zijn 5 uh, minutes op fame uh, te geven. Succes. Waar gaan we het over hebben? Welke plaat heb je uitgekozen voor deze week? Nou, we gaan het hebben over Charlie XX met Break the Rules. Oh, wat leuk. Nou, ik ga nog een, uh, even een klein beetje vertellen over uh, Charlie XX. Ja, wie is het? Het is een Brit. Nee, echt waar. Ja. Kut. De officiële naam is Charlotte Emma Eetsington. Ja. Als 14-jarig neemt ze een album op dat uiteindelijk in 2018 niet officieel wordt uitgebracht. Ze breekt wereldwijd door als ze I Love It schrijft voor het Zweedse duo Icona Iconapath in... In 2013 staat het nummer op de 13e plaats van de top 40. Later dit jaar verscheen haar album True Romance en staat ze in het voorprogramma van Ellie Golding. In de zomer van 2014 staat Charlie XCX voor de tweede keer in de top 40 met Fancy. Dat ze samen met Is. Ik ja, Lea. Op, nee. Dat is echt een rotnaam. ik heb er ook echt op moeten trainen op die naam. Dat ga ik ook nog even doen. Ook komt ze met Boom Boom Clap op de 16e plaats. Eind 2014 verschijnt het derde studioalbum Suckers na Boom Boom Clap. Wordt ook Break the Rules als single uitgebracht. Echter, zon, echter zonder al te veel resultaat. En die resultaat is dan in de Nederlandse top 40. In Europa doen ze het wel goed met Break the Rules. Staat namelijk in de Your Breakdown. En ik ga nog niet verklappen op welk nummer. Uh, uh, ja, zeg het eens. Uh ik ja, heb ik nog ik over de video uh, gevonden. Nee, over de videoclip. De artiesten zijn allemaal tegenwoordig videoclips. Ja. Er zijn weinig zin, dus meer op televisie die ze uitzenden, Maar je hebt, uh, op Ziggo heb je nog uh, Excite, uh, heet dat geloof ik. Ja. Die heeft nog wel, vroeger hadden we TMF en MTV uh, daarvoor. Maar MTV die doet er ook bijna niks meer mee, helaas. Nou, ze heeft de uh, video losjes geïnspire geïnspireerd... door de klassieke, klassieke 1999 donker high school komedie Jawbreaker... ...waarin Rose McGonan de sterren als de meest populaire meisjes op school in de film maakte. Nou, daar heeft ze ook zegt ze daarop... ...ik werd geïnspireerd door de film als jawbreaker en Kyro voor de Break the Rules video. Charlie zei een verklaring, ik ging nooit naar prom toen ik nog op school zat. Dus dit is een soort uit mijn leven, een rare fantasie. Maar waar het liedje nou eigenlijk over gaat... Nou, je moet uitkijken hè, met inspiraties tegenwoordig. Wat kan je zomaar 7 miljoen kosten? Ja! En we zien het aan... Ja, aan Blurred Lines. Ja, aan Blurred Lines. Pharrell Williams en uh, Robin Thicke. Ja. Nou, waar het liedje een beetje over gaat, dat is een, uh, een uh, puber... die een beetje scheid heeft naar school. Een echte puber dus. Ja, echt een puber. Ze hebben alle regels overtreden en uh, ook zingen ze in een liedje. Ik pak hem er even bij. Ja. I want to I go to school, I just want to break the rules. Ik wil niet naar school gaan, ik wil gewoon de regels overtreden. Yeah. I just want to the boys and girls across the world. Put on your dancing shoes. Ik wil gewoon lekker uh, een feestje bouwen. Naar ja. de discotheek gaan, high worden. En naar de kloten gaan. Dat zegt ze eigenlijk. Ja, dat zegt ze. En dat komt eigenlijk, uh, nou, laten we zeggen, vijf keer terug in het lied. Nee, ja, <laughs> nou, als ik kijk naar, naar het nummer opbouwen... Uh, het begint gewoon heel rustig. En nou, je gaat dat allemaal straks horen natuurlijk. Ja. Maar um, het gaat alleen maar over schijt hebben aan de wereld eigenlijk. Ja. Meer is er niet. En ze roept iedereen op om dat ook te gaan doen. Ja, en ook zegt ze... You can catch my eyes. Bitch, you wanna go fly. I'm so alive. Je vangt mijn ogen. Bitch, je wilt vliegen. Ik ben zo levend. Ja, het is wel heel letterlijk vertaald, dat ja. ja. <laughs> je vangt het mijn ogen. Hoe kun je daar? You catch my eye. Ja, ja. Je komt in mijn beeld, bitch. Uh, je wil uh, wegwezen. Of uh, je wil vliegen. Ik uh, ben zo levend. Ik voel me zo levend. Nou, dat is de prachtige uh, Charlie XCX dus met Break Rules. Sander, bedankt. Graag gedaan. Nummer 10 staat hier. Dat had ik al eerder verklapt. Charlie XCX Break Rules. Acht weken in de lijst, in lijst. En hierop uh, zie je Wim's op uh, Electric Lights.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 Trouwbaar, maar wel origineel. Het gaat dus eigenlijk over uh, jouzelf, Sander, uh, begrijp ik eruit. Dit nummer. Eigenlijk wel. Opstandige puber. Lekker reconstituant overal tegenaan. Schoppen. Wil lekker naar de discotheek. Ja, je moet ze niet allemaal te letterlijk nemen, he, wat ze zeggen. Nee. Het zijn allemaal, ehm... Uh, um... uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Kom even niet op het woord. Kan dat gebeuren. kan erop, er later op terug. Allemaal, ehm... Uh, uh, um... Algemene betekenissen. Uh, er is een woord voor, ik kom er even niet op. Maakt niet uit, we gaan gewoon door. Toch? Ja. Of wou je nog wat zeggen over dat nummer? Nee. Nee, welk ja, nummer gaan we, we volgende week doen? Kijk um... ik jou niet verklappen. Gaan we lekker nog niet verklapen. Moet je volgende week weer luisteren? Tussen drie en vijf hier op CFM Zandvoort naar de Euro Breakdown. Zal sander weer uh... zijn plaat uitkiezen en aan jou voordragen? Hoe zit die plaat nou in elkaar? Heb jij zelf leuke suggesties of uh, ideeën over platen? Laat het ons weten. Ga dan even naar facebook.com slash breakdown. Laat daar een berichtje achter. Je kan ook gewoon een privéberichtje daar naartoe sturen... als je niet wilt dat iedereen kan lezen. Dan uh, zullen we je naam er niet bij noemen. Ga dus even naar facebook.com slash breakdown. Straks een uh, kleine resume weer uh, van... Uh... Je hebt het rug, Sander. Ja, van jou dus. Eerst gaan we luisteren naar de nummer 8 van deze week. En dat is het prachtige Emma Louise met haar Jungle op nummer 8. In the dark room we fight make up for how long I've been thinking thinking about you, about us. En we zitten er alweer over de drie kwarting. Gaat dat snel joh? Ja, het gaat zeker snel. Hey, uh, ik ga niet meer zeggen welke nummers je moet vertellen. Je doet maar. Nou, ik ga naar huis. Ik ga Hoi. vertellen van op uh, nummer 16. En op nummer 16 staat Fans Joy met Riptide. En op 15 hij is deze week blijft zitten. Is Keigo met Firestone. Op 14 Kelly Clarkson met Heartbeat Song. En op 13 vorige week stond hij op 11. Alesso featuring Topham met Heroes. En op 12 Jesse J. met Masterpiece. Op 11 vorige week op 13, Avicii met The Night. En ik heb het net verteld. Vorige week stond je ook op zien, Charlie XTX met Break the Rules. En op 9 hebben we Mark Wanson, featuring Bruno Mars met uptown funk. En we hebben hem net gehoord op 8, Vorige week stond hij op 16. En dat is Emma Louise met Django. De, de Euro breakdown op, vrijdag. breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar. Wij gaan luisteren naar het prachtige James Bay Hold Back the River op nummer 6. Daarna zal Rihanna komen samen met Kanye West, Paul McCartney. For 5 Seconds op nummer 5. Dan lopen we de top 40 even een beetje door. Ja, en de rest begrijp je dan al. Maar eerst is dit nummer 6, James Bay Hold Back the River. Try to keep you close to me. But I got in between.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 Once upon She'll pay my bill See they want buy my pride But that just ain't 6 hoorde je James B en dit was Rihanna met Kanye West en Paul McCartney op nummer 5 Nee, die is er niet <laughs> Ja, die collega's die maken de luistering de luis van tegenwoordig ik ben zo vrij geweest om een jingle erbij te pakken. Want we gaan even kijken naar de Nederlandse top 40. Hoe ziet die er nou precies uit? Nou, hoe die er precies uitziet, lees het even terug op hun website. Ik ga er even in een vogelvlucht doorheen voor jou. Sam Smith, I'm not the only one, staat bij hun op nummer 40. Bakerman staat ook in de lijst met Teach Me op 39. En Taylor Swift met Blank Space op 38. ...zit samen met uh, Selena Gomez... ...die is nieuw binnengekomen gekomen op 37 uur. hun. Ariana Grande en The Weeknd met Love Me Harder op 35. Ben Zoy met Riptide op 33. En op het uh, 31 Titlet Hurts, Yellow Claw... ...samen met uh, Aiden. Hungry van Dothan, zijn uh, nieuwe track op nummer 30. Er komt ook een uh, akoestische versie van uit. We worden hem uh, van de week... Uh, op televisie bij uh, Tannentafel. Dat een Britta Than aan tafel. Omdat hij een prijs heeft gekregen. De uh, Buma Awards heeft hij gehad. Voor, uh, wat was het nou? Beste, beste Nederlander, beste artiest, beste. Uh, uh, uh, um... Bekroond voor hun hit-single Home ja. Waves. Meest gekochte, gestreamde en gedraaide nummer in Nederland. En uh, Mr. Props heeft er ook een gehad voor de succesvolste Nederlandse nummer in het buitenland. Nou ja, heel geweldig. Jeroen Nieuwenhuizen uh, gaf Dotan vorig jaar ook uh, de top 40 award... omdat hij de best scorende Nederlandse artiest was. Nou, dat in ieder geval uh, over awards. Even kijken waar we aan geleven. Nou, zullen we het over Martin Solvik hebben en GTA Intoxicated op 24... En ik ben bang dat uh, Martin uh, Solveig en uh, dat soort nummers ook best wel gaan doorbreken in het Europa. Die kans zit er uh, dik in. Dangerous, David Wedder en Sam Martin op 21. Teach me how to dance with you op 20. A major laser uh, met Lienan op 19. Mr. Props, nothing really matters op 18. The weekend earned it op 17. Room 5 met Sugar op 14. Sam Smith, like I can, vindt het op 12. Mark Ronson. Samen met Bruno Mars op, eh, uh, 11. En Ariane Grande, die staat er nog een keer in. Oh, wat leuk. Die staat op nummer 10 met One Less Time. Kensington, nieuw binnengekomen deze week in de Your Breakdown. Maar die staat er een tijdje in het Nederlands Top 40 met War op nummer 9. En nou zie je Take Me To Church op nummer 7. Ja, ja, ja, ja, ja. Ehm... Um... Ja precies, die vind ik ja, wel nou, Sander, waarvoor doe je dat nou weer? Sorry. Maakt niet uit Years and Years with The King op nummer 5 <laughs> Last Frequencies Are You With Me vinden we op de vierde plek In de Nederlandse top 40 Ellie Goulding, Love Me Like You Do Op nummer 3 Jordan net in de Euro Breakdown um, Op nummer 5 Maar in Nederland gewoon zelf Staat ze op nummer 2 Heb ik zelf Rihanna Samen met Kanye West, Paul McCartney met hun plaat voor 5 seconds. En er is nog maar één over, hè? En wie zal dat nou zijn? Tromgeroffel. Oh, Tromgeroffel. Oh, die heeft niet klaarstaan. Um, tromgeroffel, Tromgeroffel, Tromgeroffel. Wie zal dat zijn? Wie staat er op uh, nummer 1? Um, ja, ik hoor. Ja, wie staat er? Het moest even zoeken. Oh, dit is wel heel slecht. Ik ga het je niet verklappen. <lacht> <lacht> nee, dat is natuurlijk allemaal met Cheerleader in een Felix Jean remix. We hadden hem al eerder uitgebracht, gebracht, toen is hij net niet doorgekomen. Maar uh, nu dus wel. Dankzij de remix. En daar zijn we erg blij mee dat hij erin gaat. De Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan gewoon rustig door met de lijst. Met nummer 4. David Guetta samen met Emily Sandé. What I Did For Love. Vorige week nog op 3. Deze week dus één plaatsje gezakt. David Guetta op 4. Talking loud, talking crazy. Not me. It's true what they say. In de Samen met uh, Emily Sunday. Vorige week dus uh, op 3. Maar hoe zag de top 3 er van vorige week nou precies uit? Nummer 3. Nou, deze hadden we inderdaad al Zo lekker plaatje, we gaan nog gewoon een stukje horen. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op drie was dat dus vorige week. Um, David Queda samen met Emily Sunday, What I Did for Love. Op twee vonden we vorige week Eko Smith met de Cool Hits. En op één Omie met a Cheerleader. Dat was de top drie van vorige week. We zijn toegekomen aan de top drie van deze week. Maar niet voordat wij even gaan kijken naar Jennifer Lopez... Oh, wat wil ik graag de eens dag naar de kijken, Jij niet? Ja, ook wel. Ja, dat gaan we niet doen. Nee, uh, Jennifer Lopez wil namelijk dolgraag een duet met Rihanna. We mogen naar ze allebei kijken. Want uh, uh, Jennifer Lopez werkt al samen met Elle, Cool J, Iggy Aslea en Pitbull. Maar als de zangeres zou mogen kiezen... zou ze zo graag nog een keertje met Rihanna een nummer willen opnemen. Ze is groot fan van Rihanna. En ze denkt ook uh, dat ze echt een meisje, meisje is. Ze lijkt me heel lief, aldus Lopez... ...tegen het blad E-Online. De zangeres waardeert dat uh, Rihanna een rauw randje heeft... ...en dat dat echt iets toevoegt aan de muziek. Wie zou geen de wet met haar willen doen? Nou, ik wil hoor. Lopez werkte voor haar meest recente album... Uh, ...samen met rapper T.I., French Montana en Rick Ross. En Rihanna werkte eerder samen met Shakira, Jay-Z en uh, Paul McCartney. En Paul McCartney heb je gehoord net met uh, 4 of 5 Seconds. Maar wij gaan gewoon luisteren naar de top drie van deze week. Op drie vinden we daar deze prachtige plaat. Vorige week nog op een andere positie, namelijk op nummer 4. Ze hebben stuivertje gewisseld: Ellie Golding. Love me like you do. In de top 40. Nummer 2 is een handenvolle Eggersmith. Heerlijk blijven zitten. Vorige week is ook nummer 2 met hun prachtige plaat, Cool Kids. Ze ziet ze in een straight line. Dat is niet echt really haar stijl. Ze hebben allemaal hobby. Maar hers is fallen behind. is going op nummer 1 deze week in de New York Breakdown. Ondertussen staan ze 13 weken lang al in de lijst. Maar nu dus op nummer 1, Omi! In Dus deze week in de Euro Breakdown onze Janakai. Omi. Oh Cheerleader is in handen van hem. Uh, Felix Jean heeft hem geremixt, uh, waardoor hij uh, helemaal hip is geworden en populair is geworden. In heel Europa, kan wel zeggen heel de wereld. In Nederland staat hier ook op nummer 1 en dus ook in de Euro Breakdown. 25e jaargang aflevering 12, vandaag is het 20 maart 2015... Deze week hadden het 12 stijgers, 13 zittenblijvers, 13 dalers en twee nieuwe binnenkomers. Skylar Gray en Flowrider hebben de lijst helaas niet gehaald. Maar daarvoor in de plaats zijn twee prachtige gekomen. Manfred Sassan en Krenkzitten. Ik bedank Zander weer voor zijn toegevoegde waarde. Graag gedaan. Veel plezier zo direct bij Zand van door. En ik ben de volgende week weer om 3 uur met de nieuwe uitzending van de Euro Rakedown. Ik zeg, fijne dag verder.